In binnen- en buitenland is ontstemd gereageerd... op het instellen van Amerikaanse importtarieven... voor landen die Groenland steunen, waaronder Nederland. Vanmiddag komt de EU in een spoedzitting bij elkaar... om te bespreken hoe ze gaan reageren op de heffingen van president Trump. De veroorzaker van de dodelijke ongeluk in Paramaribo gisteren... is een Nederlander. Volgens de Surinaamse politie gaat het om een man van 36... die reed zonder geldig rijbewijs. Hij knalde in volle vaart op een bus die voorrang had. Daarbij vielen vier doden, onder wie een kind... Suzanne en Freek hebben de popprijs gewonnen. In het juryrapport staat dat niemand afgelopen jaar... zo'n groot stempel op de Nederlandse popmuziek heeft gedrukt als zij. Ook vindt de jury dat ze alle leeftijden... en alle lagen uit de bevolking met elkaar weten te verbinden. Het duo noemt de prijs een enorme eer. En het regende doelpunten in de eredivisie-wedstrijd NAC tegen NEC. Het ging lang gelijk op, maar door een doelpunt... in de laatste seconde van de blessuretijd won NEC uiteindelijk met 4-3. PSV boekte gisteravond hun 15e zegen op rij tegen Fortuna. Het werd 2-1. Dan het weer van Weer Online. In het midden van het land is het mistig, daarom geldt code geel. Mist schuift vanochtend op naar het noorden. In de rest van het land gaat de zon schijnen en het wordt 3 tot 8 graden. En tot over het AHP-nieuws. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, niet niet je niet los, je niet los, laat je niet met mij gaat het goed. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek Ik zat van de week nog bij pa op de bank Hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang Het tot ga je slecht, maar alleen hier in de leegte Door ik eventjes aan je ja, dag, Dus ik fluister je naam heel zacht En ik laat je niet los, laat je niet los Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan Laat je niet gaan, je laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Show you how the world is big and beautiful. Cue music. Cue sounds better with you. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ter beter leven carbonade, 700 gram, maar 4,59. En deze week nergens goedkoper, wit of rode druiven, 500 gram voor maar 1,19. Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar. Zo doneer ik al jaren mijn bloed. Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen. En zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker. Het zit in ons bloed. Sanquin, for life. En voor wie van voordelig inslaan een sport maakt... high protein, drinkjoghurt, aardbei of mango... 1 liter voor maar 99 cent. Zo, sterke aanbieding? Ja, lekker hè? Fans van voodoo. Aldi. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge The Musical, nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je ticket via Moulin Budget Homestore bestaat 20 jaar. En dat vieren we met fantastische woondeals. Kom nu naar een van onze 20 woonwinkels en vier het feest mee. Jouw dichtstbijzijnde winkel vind je op budgethomestore.nl. Budget Homestore, meer dan je verwacht. Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt. Daarom heeft alleen Vodafone drie jaar batterijgarantie. Wordt de kwaliteit van je batterij dan minder, vervangen we hem. Gratis. Dus ga van... Ah, oh nee. ...naar niet te stoppen. Oh, yeah. Check de voorwaarden op Vodafone.nl slash batterijgarantie. Budget Home Store. Al 20 jaar meer dan je verwacht. Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of Vodafone.nl. Oh, yeah. Er zit meer van en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota iGo Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Ontdek de nieuwe iGo Cross op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hoi, ik ben Servaas 31. Ondernemerschap is voor mij de ultieme vrijheid. Die vrijheid wil ik delen met iemand die ook gedreven is. Iemand met een eigen pad maar die ruimte ziet om echt samen te zijn. Want liefde groeit het snelst als je elkaar inspireert. Denk jij dat wij zo'n team kunnen worden? Biskis, Daten met ondernemers. Er zit meer van en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl Hey, werkgever. Maak je plannen waar dit jaar. Met de support van Nationale Nederlanden. Start 2026 goed en bied je medewerkers een pensioen-APK-gesprek aan. Kijk wat het jou kan opleveren op nnnl slash pensioen-APK. Onze support heb je. Nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten. Mindshift. That moment when we simply relax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 Dat is het gevoel van thuis. nog even blijven. Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Ik nog zeker. Heb ik je gisteren al nou goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er over Als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp. Als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar, maar. sink in slow motion every superficial moment i get overwhelmed in all the messy emotions they that i never noticed every time i cry i get a little bit stronger Cue music. On the day that I die, tell my mother I was smiling, cause I know that she'll be crying, rivers wide, tell my friends that it's alright. I'm sorry that I never Text or called or wrote more letters Should tried Let 'em know it ain't goodbye Cause every door and every door You know I'm only ever on The other side So don't cry Don't cry On the day that I leave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 I need to learn how to cope without you I'm trying to protect myself, but only you know how to Yeah Oh, I know what we're supposed to do Oh, but I hate the thought of losing you So I'm just trying to hold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 Of toch de Galapagos-eilanden? Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu? Dat zullen we nog wel eens zien. Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl NRV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 omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF tegen kanker voor het leven. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij uh, ja op de hoek zit. Het kan ook.